Lucia, ja, heb je je vogels meegenomen? Ja, die heb ik helemaal meegenomen uit België vandaag. Het zijn Belgische vogels. Belgische papagaren. Vanavond te bezichtigen in het patronaat. Wie heeft weer de hik, hè, geloof ik. Of niet? Ja, Chris, die kom is er eens uh, bij. Die is er weglopen. Ja, ik ben even de boodschap aan het opvouwen. De boodschap aan het ja. opvouwen? Bewaar je ja, die? Normaal pakken mensen die pakken de boodschappen in. Ik vouw ze op. Jij fout ze op? Nou, dat kan natuurlijk ook door. Goed. Oh, ik, mag, ik mag afkondigen. Jij mag afkondigen. Oh, vind dat vind ik, ik aardig. Dat de hele met thuis. Dat vind ik aardig van oh, je. Ja. Eens even kijken, drie platen. Groove the Gang uh, met. Wat staat er? In de moeten party? Ja. Oké. Okay. Expansions, move your Body En Jack MC, Duff met de Hot Barbecue. Hot Barbecue toch ook vanavond nog even kijken? Want ik moest reclame maken voor jullie. In uh, Patronaat, klopt dat? Ja. Met uh, de Crocodile Jazz Bob. Ja. Oké, okay. dat was hem. Uh, ik wil jullie trouwens ook een keertje uitnodigen om in uh, Antwerpen langs te komen. Want ik vond het ontzettend. Het leuk om hier eens uh, te komen kijken bij ZFM Stand voor 107. Ja, dus uh, ik verwacht jullie binnenkort eens een keertje op Metropolis in uh... nou, Antwerpen. Nou, dat doen we zeker hè Wies? Ja, dat is ja? we gaan even langs. Oh wacht, ik kom even bij ja, Kom even bij mij. Ja. Zeg het eens. Nou, die arm vind ik niet echt nodig hoor. Ja, we hebben ze even laten zeker. Ja, dat moet je kunnen. Dat, moet wacht je. Even. Wachten. Ja, dat gaan wachten. Wacht. Wat gaat, er, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, luister maar in, je komt telefoon. Hoor je dat? Ah, hij doet het niet, hij, hij, is, ja, hij is gesmeerd denk ik. Goed, wij gaan als ja, een... een uh... 7 tot 10. Ja, volgende week zijn hun er weer van 7 tot 10 uh, met... Uh, hoe heet het programma weer? eskimo -motion. Eski Motion. Heel goed, <laughs> Jongen, jongen, jongen, naap. Terwijl jullie nog even naar de geluiden van de, de, de, de, de, de, de, flotende vuigels, uh, de fluitende vogels luisteren, gaan wij als een speer naar Haarlem. We zijn de volgende week weer van 7 tot 10 met het programma Eski Motion. Tot ziens. Cor neemt het over. Cor, doe je best. Draai uh, ongeveer uh, twee uur in een half uur, dan ben je snel in Haarlem, anders mis je wat. Dag! Tell you how we're going to have a whole lot of fun. Dat was dan een uh, knife and a fork in dat nummer. Dat was afkomstig van een CD van Hack For Information Society, een speciale Spaanse import. Bij deze wil ik even bedanken Eski de heren uh, DJ's, Key, die momenteel in zijn auto zit. Want die staat te popelen om uh, te gaan draaien in het paternaat. En natuurlijk ook Talking Rich, die weer een, een, een leuk vleugje humor uh, verzorgt over de hele avond. In ieder geval het is vier minuten over tien en we zitten hier tot 12 uur. Ik tenminste voor jou. Mijn naam is Kort Draaier en we gaan verder met de muziek. En dit is er eentje. Het is er eentje dat heet eentje van Money Love. En dat nummer heet het Grand Pass Party. it <laughs> I'm not the one Dat is dan de Tropical Love Forest Mix It's My Life van Talk Talk. En daarvoor hoorde je business, een nummer wat hier nog niet bekend is, maar wat waarschijnlijk wel hier bekend gaat worden. Het nummer heet Kit into Trends en het is momenteel in Spanje bijzonder populair. En daarvoor ik had allemaal aangekondigd Money Love met Grandpa's Party. We kregen net een telefoontje van Anja en Pauline uit Noordwijkerhout en zij willen graag de groetjes doen aan Sylvia, oftewel Sil, aan Manette en Margriet, de M&M'tjes, en aan Unco En de onvriendelijke groeten gaan in dit geval naar Flaptein. En Flaptein schijnt een meisje met vlaporen te zijn die bijzonder snel op haar tentjes is getrapt en ze wil nog even graag de groetjes doen aan Cor mij, oftewel ik dus, jawel. We gaan in ieder geval een, een nummer draaien wat u waarschijnlijk nooit zult horen hier op de radio. Het is eentje van Tony Montana en dat nummer heet Yono So Loco. Het is uh, nogal populair ook in de Spaanse discotheken. Het zijn een, uh, een aantal Spaanse rippers en waarvan Tony Montana de hoofdfiguur is. Luister naar Yono Yo So Loco. Ik heb een merengoed, ik heb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 Jaman on me bigger, my friend, my massive or not on me bigger, my brand, my massive Play this record as frequently as possible. As possible. U luistert naar Chayenne met het nummer Simon Says. Daarvoor Piano Negro met Piano Negro. Magna Charta met Hing. Dat is dus H-Y-M-N. Een beetje vervelend om uit te spreken. Crazy Ellie met Nena de Ibiza. Een nummer wat ook in Spanje bijzonder populair is. En de Don Pablos Animals met het nummer van uh, Venus. U kent hem wel. Van uh, de jaren 50. Wat is het, jaren 60. Via de telefoon hebben we net doorgekregen dat met name voor Niels Warmerdam de kreet geldt Bukkers gaan door. Niels Warmerdam krijgt dan ook speciaal nog even de groetjes van Anja en Paulien uit Noordwijkerhout. Jawel. Dus uh, mocht je toevallig nog eventjes uh, zin hebben om te bellen, dan kan dat natuurlijk altijd even naar de studio. Dat is 02507 en dan 30393. Atahuelpa, dat nummer Luno de Sangre. Het zijn twee panfluiters uit het Andersgebergte en een computerprogrammeur. En het resultaat eh, is dus dit mooie plaatje van Atahuelpa. Ik word er helemaal stil van. Het is trouwens een nummer dat zat bij mij alleen maar op cassette. Dus mocht iemand mij aan de cd kunnen helpen, ik heb er heel veel geld voor over. Het is niet te krijgen in Nederland. Daarvoor in ieder geval Jamtronic met het nummer Another Day in Paradise. Het is, uh, het is bijna 11 uur en we gaan zo meteen eens even kijken of we contact kunnen leggen met het nieuws. In ieder geval tot die tijd ruim nog even pristins Ivory en het nummer heet Wanted. Wanted. If you're over or under, no need to apply. Not attempting to diss you, that's not my style. I'm not looking for a father figure or a little child. Need a man to caress, kiss in zijn naar de speciale elevation mix van innocence en dat heet er natuurlijk natural thing er valt een hoop regen op het nummer Hij gaat dan vooral ook door nog uh, 15 seconden regen cfm het volgende nummer is er eentje van dna en het nummer heet la serine samo Ik But it's you know what? I got some other stories to say about you. And it goes like this. El día que en tu casa y ring, goes the phone. Recogiste y dijiste, I'm not alone. quería tu dirección. Yeah, just your address. Y antes que heard you say, I'm in distress. High above, what ran. So I said, let's go out tonight. She said, we go out all the time. All around, man. Ella no sabía. de yo. I knew her plan. De que iba a salir with that other man. So I told the girl in Spanish. I said, hey, ya me voy. Because you ain't treating me like I'm some sucker today who needs you anyway 12 uur luisteren naar de Mellow Man Ace met Minty Rosa en voor het nummer van DNA, het ja, nummer heet ook weer een onuitspreekbare naam La Cernissima. Ja. Natuurlijk lopen we op CFM altijd een beetje voor op de muziekkeuze van uh, het Nederlandse publiek. Hier is het nieuwste van Plaza, dat nummer heet Heidi High, Heidi Ho. De enige krant in Nederland die je vindt op het strand. Tussen je handdoek, je schepje en het zand. Lees de Strandkrant tijdens het zwemmen, zonnen, surfen of zeilen. De Strandkrant is UV-bestendig en geeft zonnige informatie, waaronder een tweewekelijkse agenda voor Zandvoort en Haarlem. Lees die krant op het strand. De Strandkrant. Bueno, ya era hora, no? Move that body. Un millón, un, millón, un, millón, un, millón, un millón de mezclas millón millón de mezclas Meer het origineel is helemaal uit zijn verband gerukt. Dit is de special Prey Slam the Hammer remix van MZ Hammer. Daarvoor hoorde je de radio version Mega Max Mix nummer 11. En daar zat onder andere in Information Society met Think, Kim Appleby met Don't Worry, Lee Marrow met To Code Crazy na 20th Century en Bizarre Incorporated met Playing with Knives. Lonnie Gordon met Gun and Catch You, momenteel hoog uh, genoteerd. En de Euro Breakdown, gepresenteerd door Leonard De Groot, jawel. Op, uh, op zaterdagmiddag, waar u natuurlijk altijd naar luistert. En uh, daarachter het, uh, het oude nummer van To in the Room met het nummer Wiggle It. Het volgende nummer wil ik ook zeker u niet onthouden. Het is namelijk ISMC met oké OK choral. En dat kent waarschijnlijk niemand. Maar let op, dit gaat wat worden. Dit gaat wat worden in Nederland. K nogal heftig aan toe dat was uh, Ice MC met het nummer OK Coral en het leuke van, uh, van dit nummer is het is namelijk opgenomen ongeveer 200 kilometer landinwaarts vanaf Malaga nu zult u zich afvragen wat is je daar een opnamestudio of zo nee daar stond een cassette dik, en daar had ik een cassette en daar heb ik hem dus getaped als het ware. Hij staat dus alleen maar op cassette en uh, mocht iemand hem toevallig kunnen krijgen op plaat of op cd laat het me even weten waar het is want ik wil hem dus bijzonder graag hebben op een uh, op een ja wat, wat langdurige Geluidsdrager, een cd'tje of zo, dat zou wel leuk zijn, ja. In ieder geval, we gaan verder met de muziek en dat is een eindje van FMT. Nu zult u zich afvragen, wat is dat nou weer? Dat is een parodie op Susanne. Suzanne takes you down To her place near the river You can hear the boat. fresca que entre en mí, solo tú sabes llenarme de felicidad. was het stil jawel het was helemaal stil voor de mensen die het interesseert het was test pressing dat nummer wat je voor het laatst hoorde met featuring wrapped amor suave dat is ook weer een spaanse mix van in een aantal de die dus niks te doen hebben in de vrije tijd in de makers een plaatje en dat klinkt allemaal wel aardig daarvoor hoorde je de warehouse band featuring ted robinson met het nummer party children en let op ook dit nummer dat gaat dat worden in nederland ja, u hoort het goed. Dit nummer gaat wat worden hier in Nederland. En we draaien hem een van de eerste hier op CFM 107. In ieder geval, het is uh, bijna 12 uur. We gaan eruit het laatste nummer gedraaien. Dat is de Too Static met Boy I'll House You, de remix. En niet Boy I House You, wat jullie allemaal kennen, maar de mix. Dus ja. Mijn naam was in ieder geval Coor Draaier en ik hoop er weer volgende week te zijn. Doei doei en de mazzel. Just dance and move your body. It's about time you move right now. Just dance.